Het is Radio 1, zometeen Radio 1 vandaag... met daarin luidkeels protest tegen de gasboringen... in het Groningse dorpje doodstil. En zijn wij wel bereid om te zorgen voor verstandelijke gehandicapte medeburgers in die participatiemaatschappij? En daarover praten wij zometeen in Radio 1 vandaag... na het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. De commissaris van de Koningin in Groningen roept demonstranten op... om weg te blijven bij de gasinstallaties van de NAM. Het kan levensgevaarlijk zijn om aan de installaties te zitten... zei hij tegen het dakblad van het Noorden. Actievoerders verwijderden vannacht in het zand de putdeksels van vijf gasafsluiters. De leidingen kwamen hierdoor bloot te liggen. Gasunie, de eigenaar van de leidingen, heeft aangifte gedaan. We hebben begrip voor het feit dat mensen voor hun belangen opkomen. Maar we vragen wel aan de mensen om zich te realiseren... dat, dat, dat zij daarbij niet de veiligheid in gevaren moeten, moeten brengen. Rusland levert in een dik rapport kritiek op de naleving van de mensenrechten in de Europese Unie, ook in Nederland. Illegalen en asielzoekers worden in Nederland vastgezet, terwijl ze geen criminelen zijn. De kwestie rond Dolmatov, die in een Nederlandse cel zelfmoord pleegde, laat volgens de Russen ernstige tekortkomingen zien. Etnische en religieuze minderheden worden in Nederland gediscrimineerd, schrijft Buitenlandse Zaken in Moskou. In de aanloop naar de Olympische Spelen klinkt in het Westen juist veel kritiek op de mensenrechten situatie in Rusland. Een gemiddeld Nederlands huishouden had op 1 januari 2012 een vermogen van 27.000 euro. Dat was 10% minder dan aan het begin van 2011. De daling komt volgens het CBS vooral doordat het eigen huis minder waard is geworden. Ja, de huizenprijzen zijn de afgelopen jaren natuurlijk gestaag gedaald. En dat uh, zien we ook terug. Voor de meeste mensen uh, is het vermogen aanzienlijk teruggelopen. Alleen bij de allerhoogste inkomensgroepen die ook relatief veel vermogen hebben... in bijvoorbeeld aandelen en spaartegoeden zien we dat dat nogal meevalt. Maar voor het gros vandaag huishoudens, die heeft u toch in de vermogenspositie hard achteruit zien lopen. In Wateringen is een ambulance gekanteld na een aanrijding met een auto. Verschillende mensen raakten daarbij gewond. Een patiënt die in de ambulance lag is opgehaald door een andere ambulance en alsnog naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met de patiënt gaat en ook is niet duidelijk waardoor het ongeluk in Wateringen ontstond. De Nederlandse hockeymannen hebben de halve finale bereikt van de World League. In New Delhi versloeg Oranje Olympisch kampioen Duitsland met 2-1. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Mink van der Weerden en Sevi van As. In de halve finale staat Nederland vrijdag tegenover de winnaar van de wedstrijd tussen Australië en India. Het weer is bewolkt en regenachtig, maar in het Noordoosten is het nog tot de avond droog. Het is dus 4 tot 6 graden, ook morgen enige tijd regen, dan bij 7 tot 10 graden. ANWB Verkeersinformatie hoorde ook al bij het nieuws een aanrijding in het Westland. Daarom is op de A4 Den Haag Amsterdam in beide richtingen bij Den Haag Zuid de afrit dicht. Het is vastgelopen richting Delft tussen Den Haag Zuid en Den Hoorn 2 kilometer. En de N211, de weg Den Haag richting Hoek van Holland... is bij Wateringseveld afgesloten door dat ongeluk. Zo, Lievert, wat zullen we deze vakantie eens doen?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 Video 1 vandaag met Jan Mom en Suzanne Bosman. Luidkeels protest tegen de gasboringen in het Groningse dorpje doodstil. Sociologe Femianne Bredewold vreest dat de zorg voor verstandelijk gehandicapten... erop achteruit gaat in de participatiemaatschappij. En dat terwijl werken voor hen om meerdere redenen juist zo belangrijk is. Als Martin dit niet zou hebben, zou hij denk ik heel geïsoleerd leven en terugvallen op zijn verslaving. Zo ik meer, welkom bij Radio 1 vandaag. In afwachting van het besluit van minister Kamp over de aardgaswinning in Groningen, want dat wordt namelijk vrijdag verwacht, groeit in Groningen natuurlijk de spanning wel met het uur. Op dit moment, midden op een kruispunt in de polder van Noordoost-Groningen, bij het geheugd doodstil, staan leden van de Groningen Bodembeweging. U hoort ze al te protesteren en verslaggever Harm van Attenveld is daar ook. Het is een kruispunt gevuld met, met zo'n 150 op... mensen met gele mutsen. De rest is pers, de vaderlandse pers is uitgerukt... om samen hier de boodschap te horen uit het gebied... wat geteisterd is door aardbevingen. Het spandoek geeft de bondige samenvatting boos en bang. Dat zijn ze hier in doodstil. Wij eisen dat alle vormen van schade... volledig van en wordt u meer van de demonstratie... daar tegen de aardgaswinning in Groningen. Er zijn grote zorgen bij mensen met een licht verstandelijke handicap zorgen over hoe het met ze verder moet gaan... nu hun opvang en hulp wordt wegbezuinigd. Het is de bedoeling, want uh, daar gaat het over in de participatiemaatschappij... dat hun omgeving wel voor ze gaat zorgen. Maar ja, ze vragen zich af of dat uiteindelijk ook echt gebeurt. In de studio is Femianne Bredewold, die haar proefschrift schreef... over het uh, contact tussen mensen met een verstandelijke... of psychiatrische beperking en de buren. Goedemiddag, van harte welkom. Ja, goedemiddag. Dankjewel. Die uh, verstandelijke gehandicapten protesteerden tegen die zogenaamde... IQ-maatregel, dat mensen met een IQ tussen 70 en 85... geen extra zorg meer gaan krijgen. Zijn hun zorgen terecht, vindt u? Ja, ik kan zeker zeggen dat, uh, dat ik kan begrijpen dat, uh, dat ze bezorgd zijn... In mijn onderzoek uh, ja, heb ik dus inderdaad op twee groepen gefocust. Waaronder mensen met een uh, verstandelijke beperking. En je ziet uh, dat zij vaak een heel beperkt netwerk hebben... van familieleden en uh, vooral beroepskrachten. En het idee is dat uh, nu uh, andere mensen in de samenleving... hulp en zorg gaan geven aan deze, aan deze mensen met een beperking. Nu de overheid een stapje terug doet. Maar je ziet uh, in mijn onderzoek komt duidelijk naar voren... dat er maar een heel beperkte groep burgers is... die die hulp en zorg op zich neemt. Ongeveer een derde van de mensen... Zet zich in voor mensen met een verstandelijke beperking. Dus je ziet als de overheid een stapje terug zal doen, dat het heel spannend zal zijn wie dan die hulp en zorg overneemt. Omdat er eigenlijk maar heel weinig contact is, zeg maar, tussen ja. tuss tuss mensen met, met een beperking en ja. hun buren. Ja, je ziet uh, eigenlijk is het maar ongeveer een derde van de burgers zonder een beperking. Dus buurtbewoners en andere mensen in de samenleving die geen familie zijn of geen beroepskracht zijn, die gaan het contact aan. Het contact met mensen met een verstandelijke handicap of überhaupt? Sowieso contact met mensen met een verstandelijke beperking... en een psychiatrische achtergrond. Ja, dus dat is maar een derde van de mensen die dat contact aangaat. Dat is op zich een beperkte groep. Ja. Waarom is dat kringetje om mensen met een beperking zo klein? Ja, je ziet, uh, het gaat natuurlijk wel op twee verschillende doelgroepen. Dus de, de, er liggen verschillende oorzaken en ten grondslag. Maar als we dus beginnen met mensen met een verstandelijke beperking... dan zie je dat zij vaak uh, ja, zeg maar een beperkt IQ hebben. Maar daarnaast ook uh, sociaal-emotionele vaardigheden hebben... die wat uh, ja, beperkt zijn. Ze hebben vaak ook een sociaal... Op, op test, zeg maar, uh, sociaal-emotionele test scoren zij ook uh, gemiddeld wat lager. Je bent en, vaak niet de enige in de familie met dat problemen ook, Ja, heen. zeker. Dat, dat, is, dat is ook nog iets wat er dan bij komt. Ze hebben ook vaak familieleden. Ja, dus, uh, je ziet vaak dat uh, ze ook uh, zwakkere netwerken hebben. Maar juist doordat ze sociaal-emotioneel niet zo vaardig zijn, is het lastig om in de buurt je op te houden, contact aan te gaan met buren. Uh, er ontstaan gemakkelijk problemen omdat zij niet begrijpen waarom uh, het niet normaal is. om bijvoorbeeld als je één keer koffie drinkt, elke dag Koffie te gaan drinken. Of als uh, een keer iemand aanbiedt... ik wil je helpen met uh, boodschappen doen. Dat je dan niet kan verwachten dat iemand uh, elke dag je boodschappen doet. En daardoor ontstaan er gemakkelijk uh, irritaties, irritaties en ook. problemen. Ja. ja, precies. Over en weer. ja En is dat alleen sociaal? Of gaat het dan ook daadwerkelijk om, om dingen als genoeg boodschappen in huis hebben? Uh, ik heb vooral op het sociale vlak gefocust. Want je ziet natuurlijk tot, tot nog toe... Uh, was er nog wel professionele hulp aanwezig... die, uh, ja, die daar ook zeg maar uh, keek of dat soort, soort zaken geregeld werden. Dus uh, zeg maar, of er nou genoeg eten en zo was... Dat, daar was de professionele hulp keek daar nog wel, nog wel naar om. Ja. Maar het is natuurlijk spannend hoe dat er straks uit gaat zien... als meer mensen met bezuinigingen te maken hebben. Ja, in hoeverre ze ook inderdaad een beroep kunnen doen dan... op hun, op hun uh, omgeving. Yeah. Uh, hoe reëel is dat anno nu? Want onze verslaggever Joris Kreugel ging naar een sociale werkplaats, het schuurtje van Zuid in Zwolle, ja. waar mensen met een beperking klusjes doen, juist om in contact te blijven met de buurt. Hey, hallo meneer, hey. zegt u toen. Fiets, een, uh, fiets te repareren? Een lekker band. Kom maar even binnen. Oké. Okay. Komt hier ja, uit de kom hier in. uit uh, Het is toen per klus 2,50 euro, maar mocht er iets meer aan de hand zijn, dan komt er, er nog 2,50 euro bij op. Nou, Zullen we de fiets even op de kop zetten? Ik weet niet of de fietsenmaker ook nog hier mee kan helpen. <grijg> Mag ik je voorstellen, het is de fietsenmaker Martin. Ik weet niet, uh, het is natuurlijk wel een, een normaliteit, helpt de wijkbewoner, als het kan, helpt de, helpt de wijkbewoner ook gewoon mee. Ja, Waarom komt u hier? Gezellig open sfeer en uh, een beetje... Uh, ...met de buurt in contact komen. Het is uh, goedkoop, een bandje plak. Dus, ja, uh, doet u het alleen omdat het goedkoper? is of vindt u het ook belangrijk nee, dat nee, u... ...in contact komt met uh, de rest van de buurtbewoners. Ze helpen je goed, die vrijwilligers die hier werken. Dus uh, nou, dat bevalt me wel. Teamadviseur Chris Boven. Het schuurtje in Zwolle. Er wordt net een fiets binnengebracht door een uh, wijkbewoner. Wat, wat is er met Martin? Op zich kan Martin heel goed functioneren, maar hij heeft wel heel veel structuur nodig. En het schuurtje van Zuid die biedt hem heel veel uh, structuur. Hij weet wanneer die moet uh, komen. Het is echt uh, uh, nodig. Heel veel mensen zaten anders uh, thuis en namen geen deel uh, aan de maatschappij. Wij zijn eigenlijk al drie jaar bezig met die participatie. Waarvan wij zeggen, van Goh, laat mensen gewoon weer burger zijn in de maatschappij. We hebben een drukke maatschappij. Mensen zijn of aan het werk. Als dit er niet zou zijn, hoe zou dat dan werken? Wat zou er dan gebeuren bijvoorbeeld met Martin? als Martin dit niet zou hebben, dan zou die denk ik heel geïsoleerd leven en terugvallen op zijn verslaving. En hij is verslaafd aan. Uh, alcohol. En om een ander voorbeeld te geven van waar wij niet zo op zitten te wachten met elkaar... is van dat onze mensen uh, elke dag langskomen bijvoorbeeld een kopje suiker te lenen. Hè? Van Wij zouden dat doen en dan komen we over een half jaar weer terug. Maar je hebt ook heel veel mensen die komen elke dag bij jou een kopje suiker te lenen. En niet alleen om s'avonds om zes uur, maar ook bijvoorbeeld om s'nachts om drie uur. Nou, dat wil niemand. Dus juist als je dit soort dingen doet, bied je mensen ook een zinvolle dagbesteding... En een, uh, een zinvol leven en ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En je gebruikt de lijmtangen, gebruik je goed allemaal wel. Ja, om okay. het eten van de, van de plantenbak gewoon uh, gelijk te houden. Nou, Christian is hier net een, een, een paar weken, denk ik. In het begin was het allemaal best nog wel, wel spannend en allemaal, allemaal nieuw allemaal. Hij is, uh, eerst hebben we samen een bloembak onder begeleiding hebben we er gemaakt. Hendrik Derks, activiteitsbegeleider. Christian staat hier ook, jij werkt hier ook. Hè? Mooie plantenbak aan het maken. Ja. Uh, Christian, waarom werk jij hier? Ik uh, heb niet echt al te makkelijk verleden gehad. Want wat heb jij? Uh, ik heb uh, sinds kort dat ik gediagnosticeerd ben voor autisme spectrum stoornis. Jij woont nu zelfstandig, maar kan jij zelfstandig wonen? Ik kan nu wel zelfstandig wonen. Maar dat kon niet? In eerste instantie kon ik niet. Wat gebeurde er dan? Wat... Ik was eigenlijk uitgeput en ik had geen energie voor om die, die zelfstandigheid op te bouwen. Of te, te, aan te houden. De energie ging allemaal in het stress. Wat deed je dan als je in zo'n situatie terecht kwam? Hopeloos zitten. In een, uh, in een stoel of... Ik kon eigenlijk helemaal niks meer. Het is een eenzaam bestaan. Over die vorm van autisme dan kun je bij niemand terecht. Bij geen ene familielid. Soms uh, heb ik van die aanvallen en dan stort ik weer eigenlijk neer. Uh, psychisch dan. Dan zit ik weer in die stoel. Maar dan weet ik van dat is maar een bui van drie dagen. En als dat voorbij is, probeer ik toch weer zo snel mogelijk weer ja, positief... Hier naartoe te gaan, dat schuurtje. Ja, en dan ontmoet je ook zoals net uh, ja. een buurtbewoner die de fiets kon binnenbrengen ja. met een lekke band. Ja. Die ontmoet je, daar heb je gesprekken mee. Maar dat zou eigenlijk dan dus niet het bij jou het geval zijn. Dan zou je verder niet zo heel veel mensen ontmoeten. Klopt. Ja, nu ze mij kennen, dan uh, kijken ze anders tegenaan. In het begin was het zo dat iemand van... Uh, ja, ik kom hier al voor het eerst. Nou ja, ik leer me zelf nu al een beetje kennen. Is dat ik heel veel praat. En die mensen denken van: jongen, jonge, die jongen die. die uh... ja, ik moet ook oppassen dat je ja. niet door blijft praten. Precies. Ja, ik weet als mijn uh, batterij op is, uh. dan uh, ga ik driften. Ben ik niet meer in evenwicht. Maar nu wel gelukkig. Uh, ja, met alle kracht. Ja, ik uh, sta ook hier voor een microfoon te praten. Dat is voor mij ook heel spannend. Dus uh, ja. nou, toch iets om trots op te zijn. Trots, uh, trots om te zijn, ja. En uh, ook van nou: uh, ja, dat is ook eigenlijk een boodschap voor, uh, via de radio. Voor andere mensen die eigenlijk een beetje hetzelfde situatie situatie waar ik in zit. Misschien heel erg, misschien minder erg... maar toch uh, is er hoop voor die mensen die uh, echt thuis zitten... of helemaal gebroken zijn... en die niet meer zichzelf meer kunnen helen. En dat ze van buitenaf mensen of dingen... mensen, intenties nodig hebben om... Uh, ja. En me op de been te helpen. Indrie, dus is hartstikke belangrijk dit, hè? Absoluut, absoluut. Dat is voor mij als begeleider. Moet ik daar proberen op in te spelen van, van waar staat hij ergens? Dat ze eerst gewoon aftasten. Van wat kan die, wat kan die zelf niet? Zou er volgens jou gebeuren als dit er niet zou zijn? En Christian zit gewoon thuis. Nou, Je merkt hier in de Weikl dat er toch wel een beetje een, een, een omslag is. Er is steeds meer bekendheid. Steeds meer mensen komen toch wel in aanraking met, met het hele gebeuren. Dat we niet meer alleen maar naar onszelf kijken, maar ook om ons heen kijken. Van, god, zijn er nog mensen in de bar waar ik iets, iets kan betekenen? Ja, we zijn allemaal zo druk, hè? Maar er zijn wel steeds meer mensen die toch denken van... ja, ja misschien kan ik daar wat... En je ziet het bewijs, zie je gewoon hier. Mensen komen gewoon. En het, het, het, het heeft gewoon een lange adem gehad, maar... Het, jawel, dat gaat, gaat echt op die kant op. Nou, ja, band is weer geplakt. Stekker mooi. Martin ook weer tevreden? Ja hoor. Uh, de, de klant die heeft uh, veel zelf gedaan... en ik ben tevreden als hij dat op mijn aanwijzingen dus uh, heb gedaan... En ook wel even prettig dat gewoon hier iemand weer langskomt... even een praatje en ondertussen aan het klussen. Inderdaad, en dan hebben we weer een kleine sociaal contact gehad... Heb je een hoop mensen leren kennen eigenlijk hier... Oh, nou, in de afgelopen ik periode heb, uh, dat je hier werkt? Uh, in de anderhalf jaar dat ik dus hier ben... heb ik dus al uh, vaste klant, klant opgebouwd. Dus ze komen graag weer terug. Teamadviseur Chris Boven. Nou wil de overheid dat mensen zoals jij en ik... dan mensen met een kwetsbaarheid ook meer gaan helpen. Maar dat gaat toch nooit werken? Dat gaat niet werken, denk ik. Wat wel gaat werken is dat je kijkt... van goh, kan ik in mijn buurt, in mijn straat zelf iets doen? Maar ik denk dat dat altijd wel heel beperkt is. Maar dat je altijd beschikbaar moet zijn. En dat mensen altijd een beroep... Op je kunnen doen, ik denk dat, dat dat heel moeilijk te realiseren zal zijn. Gaan jullie zo meteen last krijgen van de bezuinigingen? Dat denk ik wel, want sowieso uh, wordt er een kwart gekort. Concreet, wat zou dat kunnen betekenen? Ja, als je het echt negatief zou. Uh, ja, dan, dan is het de vraag of dit dan nog zou bestaan in 2015. Oké, hey, dat zien ze. Hoi. Tot de volgende keer. Tot, tot keer. En hartstikke bedankt. Hè. Werknemers van de sociale werkplaats Het Schuurtje van Zuid in Zwolle. Femianne Bredewold, uh, ja, ze vrezen dat het verdwijnt. Wat zou er gebeuren als dat inderdaad verdwijnt? Nou, je ziet dat, uh, het kwam natuurlijk meerdere keren in dit fragment... aan de orde wat voor grote betekenis is voor deze mensen uh, met een beperking die daar zijn. Het zorgt voor een stuk daginvulling. Maar daarnaast is een heel belangrijk aspect, uh, zoals ook een van de deelnemers aangaf... Nu, we, nu kennen mensen mij door dit schuurtje van Zuid en heb ik ook aanspraak op straat. En uh, dat is voor deze mensen ontzettend van belang. Uh, juist, zeg maar, de korte en uh, de begroetingen op straat, dat, maakt, dat geeft het gevoel dat ze gezien worden en dat ze er ook bij horen. Dat is dus, ja, mijn onderzoek om, ja, heb ik veel. Veel mensen gesproken die dat dus uitdrukkelijk aangaven. Dat ja, je kunt wel verwachten dat er hulp en zorg ontstaat. Maar wees al blij met die, die lichte, oppervlakkige contacten. Zoals groeten, een praatje maken in de buurt, ja, in de lift. Dat lukt niet zonder nee. zo'n zo sociale werkplaats nee, of vergelijkbare instellingen. Ja, dat is in ieder geval iets, een heel belangrijke component hieraan. Dat het uh, dit ook oplevert. En je ziet namelijk dat de grootste groep mensen die geen contact ha hadden, geven aan: ik kom ze niet tegen. En juist zo'n project wat midden in, het, in de buurt zit, in deze buurt, ja, dat zorgt dat er aanloop komt, dat mensen ze kennen. Ja. En heeft het ook meer waarde voor die buurtbewoners, behalve dan dat hun band? Geplakt wordt en dat ze een mooie plantenbak krijgen. Nou, wat, wat ik zelf heel opvallend vond, is dat uh, veel mensen aangaven van. Uh, ja, juist bij mensen die kwetsbaar zijn, durf je je eigen kwetsbaarheid te laten zien. We, hebben, we leven allemaal onder een soort van druk. We moeten presteren. En deze mensen zijn heel open. Ze geven aan. Het zijn eigenlijk soms net kinderen. En uh, in hun reacties zijn ze heel open en eerlijk. Dat is heel prettig. En mensen hebben het idee bij zo'n project als het schuurtje van Zuid... dat ze iets goeds doen voor de samenleving. En juist omdat die oproep klinkt... hebben mensen ook het idee... ik kan iets doen, maar het is wel afgebakend en begrensd. Want ja. ik, ben, nee, ik ga daar even heen, maar ik kan ook weer weg. Ik heb, ik heb wat goeds gedaan en ik hoef ja. niet de hele tijd... Want dat nee, is een beetje het probleem als er uh, daadwerkelijk een beroep... voor, voor al dit soort uh, contacten... Uh, beroep gedaan wordt op buurtbewoners... op, op, op mensen in het dorp of in, uh, in de gemeente. Dat het altijd moet. Ja, daar zijn mensen ook uh, gewoon bang voor. En dat is uh, heel duidelijk aan de... Uh, de orde in mijn onderzoek dat mensen aangaven ja, omdat ik bang ben dat het dus onbegrensd uh, wordt, ga ik het contact niet aan. Want straks zit hij er elke dag. Of moet ik elke dag iets met deze meneer? Maar staatssecretaris bijvoorbeeld zegt, uh, ook met enige regelmaat, uh, de hulp die mensen echt nodig hebben zullen ze blijven krijgen. Uh, dat, dat stelt u niet gerust? Nou, dat, ik hoop dat van harte. Want ik, ik heb gewoon gezien dat vooral voor mensen met een verstandelijke beperking uh, het ontzettend nood, noodzakelijk is dat die professionele hulp uh, blijft bestaan. Dus ik ben zeker niet tegen het aanvullen met hulp en zorg uit de samenleving. Maar het is gewoon van ontzettend groot belang dat, uh, dat, die, dat, er een, ja, dat die professionele hulp gehandhaafd kan worden. Mm -hmm. En het idee dat heel veel van mensen die nu in een sociale werkplaats zitten... ook heel geschikt zouden zijn om toch, uh, al is het maar deels, in een gewoon bedrijf te werken? Ja, kijk, uh, werk zal vast goed gaan voor een groot deel van deze mensen. Maar ik heb uh, uh, naast dat ik de enquêtes heb uitgezet en interviews uh, heb gedaan... ook meegelopen met mensen. En ook een aantal mensen gevolgd die een uh, normale plek hadden, een normale werkplek. Maar dan zie je dat het vaak stuk loopt op het sociale Component. Dus we gaan koffie drinken met z'n allen, maar dat uh, iemand met een psychiatrische achtergrond gaf aan, ja, dat vind ik super spannend. Ik ga liever beneden een sigaretje roken. Ja. En dan denken mensen, was dat voor een arrogant figuur, dat hij er niet even bij komt. En dan bestaat er heel snel onbegrip. En het is van beide kanten geen kwaadwillendheid, maar gedrag ja, wordt niet begrepen. Dus ik, ik ben er bang voor dat als dat ook niet goed begeleid wordt, dat uh, ja, snel onbegrip kan ontstaan. Zijn daar voorbeelden van uit het verleden? Ik denk bijvoorbeeld aan de jaren zeventig, toen in één keer de, de instellingen allemaal open moesten en iedereen ja. naar buiten moest, uh, want uh, met de mensen was niks mis, maar met de maatschappij die reageerde daar verkeerd op. Ja. Uh, zijn, hoe zijn de ervaringen daarvan? Nou, je ziet, volgens mij is het inderdaad een samenspel. Ik denk uh, van, de, van beide groepen ja, uh, wordt iets verwacht, dus ook van van ons burgers in de samenleving. Dus ik denk ook het, uh, ja, dus dat openstellen en meer uitleg over wat bepaalde ziektebeelden zijn... of wat bepaalde uh, psychiatrische achtergronden wat die zijn, uh, dat zal heel erg helpen, denk ik. En ik zie dat uh, ja, mensen die net aan het, aan het woord kwamen, de sociale professionals... die proberen dat ook nu meer te doen. Dus meer begrip te kweken in de buurt voor ja, deze mensen wonen hier. Maar dat is heel lang. Ja, mensen zijn vanaf de jaren zeventig... In samen ja, in de samenleving geplaatst. Maar er is niet goed nagedacht bij ons inziens over... Ja, Wat je er vervolgens mee ja, doet, want ze belanden letterlijk op ja. de straat. En meer precies. informatie zou dus moeten helpen... om ook anderen bereid te maken uh, ze, ze wel te helpen... zoals de bedoeling is in die participatiesamenleving. Ja. Dank voor uw uitleg, Femianne Bredewold... Okay. van het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken in Zwolle. Uh, en u deed promotieonderzoek, lof tegen oppervlakkigheid heet het... over contact dus tussen mensen met een verstandelijke beperking... en buurtbewoners. You only Amerikaanse groep... Met hey Soul Sister. Al een tijd is er heel veel kritiek op staatssecretaris Wekers van Financiën. Te veel fraudeurs met toeslagen en zo, ontspringende dans... vindt de oppositie althans in de Tweede Kamer. En daar moet nou eindelijk maar eens wat aan gedaan worden. Die Bulgaren bijvoorbeeld, honderden moesten toeslagen terugbetalen... en dat is tot nu toe maar mondjesmaat gebeurd. Politiek even Peter Blok volgt het debat hierover... dat nu gevoerd wordt in Den Haag. Peter, krijgt Wekers het zwaar te verduren? Ja, hij krijgt zeker veel kritiek en dat is natuurlijk ook niet voor de eerste keer, hè. en dat gaat dan inderdaad vooral over die Bulgaren-fraude, want van de ruim 800 fraudeurs zijn er maar liefst 500 onvindbaar. Ja, dus heeft Wekers heel wat uit te leggen, want kan en moet hij niet veel meer doen om die Bulgaren en hun onterecht gekregen toeslagen terug te vinden, vindt bijvoorbeeld Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid. Veel te makkelijk en veel te naïef konden criminele Bulgaren zich hier inschrijven en onze kast plunderen. In de brief van afgelopen maandag schreef de staatssecretaris... dat inmiddels 805 boetes zijn opgelegd. Het opleggen van die boetes is natuurlijk goed, maar het komt nu aan op de inning. Op dit moment zijn er 55 boetes geïnt, en dat is nog weinig. De PvdA-fractie wil dat het kabinet alles op alles zet... om de fraudeurs te straffen en de toeslagen plus de boetes terug te halen. Het toeslagensysteem is één grote gatenkaas... Eerst worden we voor miljoenen euro's opgelicht door criminele Bulgaren... die ons toeslagensysteem als pinautomaat gebruiken... hun zakken vullen en er nog mee wegkomen ook. Ja, dat was Rijnette Klever van de PVV. Maar niet alleen Wekers krijgt de wind van voren. Dat geldt ook voor minister Plasterk... die verantwoordelijk is voor de gemeentelijke basisadministratie... bij de gemeente. En daar is heel vaak de boekhouding niet op orde. En daardoor kunnen de fraudeurs makkelijk hun slag slaan... en ook later de dans ontspringen. En minister Opstelten, die moet meer Qua opsporing en vervolging van die fraudeurs vindt de Tweede Kamer. Nou, was er in mei, Peter, vorig jaar ook al eens zo'n debat over dit soort zaken. Toen was er een motie van wantrouwen. Nou, dat overleefde Bekers dan uh, net. Ja. De ministers en de staatssecretaris komen die hier nu weg, denk je? Ja, ik denk dat ze er vandaag wel mee wegkomen. Want ze hebben inmiddels veel beterschap beloofd. Hebben het afgelopen jaar, naar aanleiding van die eerdere fraudegevallen, al tal van maatregelen genomen. Zoals geen toeslagen meer naar verdacht adressen en naar onbekende aanvragers. Ja, dat waren die Bulgaren natuurlijk die eventjes in ons land waren... en weer met de bus teruggingen naar Bulgarije. Nou, bij de Bulgaren was het inderdaad wel zo. Er is inmiddels 157 miljoen euro extra voor de aanpak van fraude. Alleen is het nu natuurlijk wel weer wachten op het volgende relletje. Want ja, de fraudeur die wacht niet, die zoekt nieuwe wegen. En de wetgeving, de opsporing, die hobbelen daar altijd een beetje achteraan. Ja, zijn er bijster creatief in, uh, inderdaad. Okay. Zeker, ja. Goed, dankjewel voor nu Peter Blok. En dan zo direct in de rubriek Alleen Vandaag, ex-PVV'er Louis Bontes. Dit is Radio 1. Als je een, uh, een breuk hebt met een fractie, met een politieke partij, doet dat uh, evenzeer. Ik heb me snel herpakt en inmiddels red ik het gewoon en ik voel me niet alleen. Dat straks in Radio 1 Vandaag. Maar nu eerst het NOS Journaal. De gaswinning in Groningen wordt volgend jaar verminderd... en er komt geld vrij voor compensatie in het gebied dat door de aardbevingen is getroffen. Dat melden bronnen in Den Haag. Er is overeenstemming in de top van het kabinet... en ook de regeringspartijen VVD en PvdA zijn het eens. Details zijn nog niet bekend. Minister Kamp heeft de afgelopen tijd allerlei onderzoeken laten doen... naar het verband tussen boringen en aardbevingen. Betrokkenen in Groningen hebben fel aangedrongen op compensatie. PvdA-leider Samsom is vanmiddag in Groningen. In Wateringen is een ambulance gekanteld na een aanrijding met een auto. Een patiënt die in de ambulance werd vervoerd... is door een andere ambulance opgehaald en alsnog naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met de patiënt gaat. Het personeel van de ambulance bleef ongedeerd. Ook de inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij. Een dieven in Londen hebben geprobeerd een urn... met de as van Sigmund Freud te stelen. Tijdens de poging is de urn gevallen en ernstig beschadigd geraakt. De incident gebeurde al in de nieuwjaarsnacht. Wie daar achter de poging tot diefstal zit, is niet bekend. Dat waren de hoofdpunten. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mon. Wij gaan weer naar Doodstil. <Sane> ja, daar naar Van Ja. Want daar wordt gedemonstreerd. Harm, hoe staat het met de protesten tegen de gaswinning? De protesten die gaan hier onverminderd voort. Er is een orkestje, er is een spandoek... en er zijn mensen met gele mutsen op. En er is nieuws, zo krijg ik net in mijn oortje gefluisterd... uit Den Haag... De gaswinning in Groningen die zal in 2015 verminderd worden. Er komt dus geld vrij voor compensatie van het getroffen gebied. Dat melden bronnen aan de NOS. U heeft zo'n geel versje op. U woont hier in het getroffen gebied. U bent getroffen. Als u dat hoort, blij? Nou, in zekere zin gematigd blij. Het is natuurlijk niet zo dat we heel veel vertrouwen in de regering hebben en in de overheid. Maar vanaf 2015 wordt dat dus minder geboord. Wat zegt u dan? Nou, 2015 is nog weer een jaar later. We zijn dan alweer twee jaar achterop op het advies van de stichting van de, van de, van de staatsstoelzicht op de Mijnen. Dat is wel heel kwalijk. We zijn hier in doodstil, of zeg je doodstil? Doodstil. Doodstil. <laughs> Derwin de Schorre, u bent van de Groningen Bodembeweging. Ja. Vanochtend was het gas in Groningen ook alleen het nieuws. Toen ja. met het nieuws dat de VVD dat die ook zijn voor een reductie ja. van, uh, het aantal van, van de gaswinning hier. Mm -hmm. Maar dat blijkt nu uit het nieuws wat zojuist vrijkomt. Was u vanochtend ook al zo opgelucht als nu? Of heeft u ook nog zoveel sceptisch? Uh, ik was vanochtend een heel klein beetje opgelucht. Uh, ben dat nog steeds. Maar ik heb ook al wat sceptisch. Want ik hoor nog steeds geen percentage. Ja. Hey, nou, toen werd het toch echt uh, doodstil. hoort staat ja. min 5 procent. Hallo, is het nog steeds doodstil? Niet meer. Ja, nee, doodstil meldt zich weer. Ja. Gaan doodstil hoor. is terug. Hoort veel van mij ook, ja, zeker. Ja. En als u dan... 5% minder, daarvan zegt u dat is niet voldoende. Hoeveel procent moet er dan vanaf 2015 minder geboord gaan worden? Wij gaan uit van wat op een gegeven moment als advies is gegeven... door het staatstoezicht op de mijnen en dat is 40, 40%. 40%, bijna de helft minder? Jazeker, want daar wordt het veiliger van namelijk. Maar ja, dat, dat kan toch helemaal niet? Want dat geld is gewoon keihard nodig in onze schatkist. Onze levens zijn ook onnodig, toch? En die afweging, die is nu aanstaande? Ik, ik weet niet allemaal wat ze daar afwegen, maar voor ons geldt in ieder geval, veiligheid staat voorop. En dat moet gelden voor Den Haag ook. Dus alles minder dan 40% reductie vanaf 2015, dat is wat u betreft onaanvaardbaar. Wij zijn, we hebben altijd gezegd als Groningen Bodembeweging, wij gaan helemaal met het advies mee van de, uh, van de deskundigen. En dat blijven we aan vasthouden ook. En die deskundigen die zeggen dus 40%. Maar ik denk dat ook, ja, wat stelt de Groning, Groninger Bodembeweging voor? We staan hier op een kruispunt. Het is hartstikke gezellig. Ik zie misschien 150 man met een geel hesje en de halve vaderlandse pers. En... De rest van de Groningers hoor ik nog niet. Of hoor ik dan iets niet goed? <laughs> dit is natuurlijk het topje van de ijsberg hier. Hè? Je weet dat Groningers uh, uh, langzaam in beweging komen. Als ze in beweging komen, dan doen ze dat goed ook. En dit is natuurlijk het begin. Deze manifestatie van de Groningen Bodembeweging... deze woensdag hier, is het begin van een aantal manifestaties. En je zult zien dat we groeien en sterk gaan groeien. Wat staat minister Kamp hier te wachten in dit Groningen? Uh, Als die vrijdag komt, hè? Uh, ik hoop dat hij uh, erg goed nieuws meebrengt. Want anders wordt uh, het steeds grimmiger. En dat zou toch heel erg jammer zijn. Maar grimmig, dat ziet er nog best vriendelijk uit hier. Moet u ook niet um, ja, de feiten onder ogen zien en accepteren dat Groningen nou eenmaal een wingewest is van Nederland. Dus we moeten dan accepteren dat er scheuren komen, dat huizen in kunnen storten, dat er dort gaan vallen, dat dijken doorbreken? Ik dacht dat niet. Nee, dat accepteren wij dus niet. Er moet een fatsoenlijke compensatie komen. En als dat kan eh, met 40% reductie om dan de bevingen te voorkomen, dan zegt u dat moet en dat zal. Yes. Duidelijke boodschap hier vanuit een iets wat minder rumoerig inmiddels plaatsje doodstil. Iets eh, ten noorden ligt dat van de stad Groningen. Harm van Attenveld was dat bij de Groninger bodembeweging op het moment dat inderdaad het nieuws nog komt, dat uh, het kabinet de gaswinning in 2015 terug wil gaan schroeven. Robert Palmer, can we still be friends? De Verenigde Naties wil 6,5 miljard dollar gaan inzamelen... voor humanitaire hulp aan Syrië. Kuwait organiseert vandaag een conferentie hierover... en heeft zelf al direct 500 miljoen toegezegd. Eerder zamelde hulporganisaties 400 miljoen dollar in. Maarten Zegers is Arabist, hij woonde enkele jaren in Syrië... heeft daar ook nog veel contacten. Goedemiddag. Goedemiddag. Contacten nu met, met wie bijvoorbeeld? Ja, met, met, gewoon met mijn oude vrienden die daar zaten, met, uh, met mensen met wie ik gestudeerd heb. En bij wie horen die? Bij welke gro groepering Die horen allemaal uh, bij de oppositie. Ik, ik heb vroeger ook al vrienden gehad die pro-regime waren. Maar die wil niet meer met mij praten, omdat, nu ik de vijand ben. Ja, zo wordt dat wel gezien. Ja, ja zeker. zeker. Ja. Goed plan om dat geld voor humanitaire hulp in te gaan zamelen? Uh, ja, nat natuurlijk is het een goed plan. Ik bedoel, Die ramp is niet te overzien. Er zijn bijna 3 miljoen uh, vluchtelingen naar buiten Syrië. Hè? Een kwart van de bevolking in Libanon is Syrië. Het vluchtelingenkamp in Jordanië is ongeveer nu de derde stad van het land. Dus daar moet heel veel geld naartoe. Alleen, uh, het blijft gewoon een beetje geld in een bodemloze put uh, stoppen... zolang uh, dit conflict gewoon door blijft gaan. Hè? Anders zitten ze volgend jaar zitten ze er weer. Ja, met en, een en de vraag is natuurlijk, want je zegt er zijn veel vluchtelingen... mensen die slachtoffer zijn van het conflict... maar komt het geld daar dan ook terecht? Nou, de bedoeling is dat een deel van het, uh, van het geld naar die, naar die vluchtelingen gaat in die kampen... maar een deel moet ook naar uh, vluchtelingen binnen Syrië zelf gaan... en mensen die het daar moeilijk hebben... Ja, dat is natuurlijk lastig. Uh, gebied die gecontroleerd wordt voor de rebellen, daar kun je wel naar binnen. Maar daar is het natuurlijk gevaarlijk. En er zijn bepaalde delen die onder controle staan van het regime. Ja, daar kun je gewoon niet in. Dat regime laat mensen ook niet toe. Het is dus politiek van het regime om bepaalde gedeeltes van Damascus en ook in Homs te omsingelen en gewoon uit te hongeren. Dus daar laten ze die hulpgoederen sowieso uh, niet toe. Ja, de afgelopen week zijn er in, in een kamp uh, ten zuiden van Damascus al twintig uh, mensen verhongerd. Dus uh, ja, die worden zeker niet bereikt. Is het een loos gebaar? Dus? Nou ja, dat loos gebaar, dat wil ik, kijk nogmaals, het is, het is nodig. Eh, en, uh, maar vorig jaar is er ook al een conferentie geweest. 1,8 biljoen is toen uh, miljard opgehaald. En dit jaar 6,5 miljard. En die aantal vluchtelingen gaat nog meer stijgen. Dus volgend jaar is het misschien wel 10 miljard wat er nodig is. Ja, tot waar, weet je. Nou zeg je, de, uh, eigenlijk uh, heeft het pas zin op het moment dat er, ja, dat er bestanden... en dat er een oplossing... en da daar wordt in Genève ook vanaf volgende week weer pogingen gedaan... om daarover uh, te praten. In de tussentijd wordt het er eigenlijk met de dag ingewikkelder op, lijkt het wel... als je ziet hoe, hoe die groepen in Syrië elkaar nu allemaal gaan bestrijden. Ja, ja, zeker. Ik weet nog toen ik net uit Syrië terugkwam... dat iemand aan mij vroeg van uh, wat is de sleutel uh, tot Syrië... En ja, toen zei ik van ja, niemand kan eigenlijk het slot vinden. Maar nu is het meer zo dat heel die deur eigenlijk gewoon verdwenen is. Dus het is, het is ontzettend in, ingewikkeld. En zeker nu met de ontwikkelingen die de laatste tijd uh, hebben plaatsgevonden. Je hebt dus uh, een aantal groeperingen. Dus die willen allemaal ja, toch wel een islamitische staat. En, en dat delen ze wel en dat is ook al, al geen probleem. Uh, alleen er is één groepering die, die heet ISIS. Die staat voor de islamitische staat in Syrië en Irak. En, en die, die groep is gewoon niet voor reden vatbaar. Uh, die zijn extreem, extreem. Ja, ext extreem wil ik het niet noemen. Ik zal je een voorbeeld geven. Een goede vriend van mij heeft ook uh, bij hen gezeten en ook voor hen gevochten. En uh, op een gegeven moment kwamen de Franse doktoren, die kwamen het land binnen om te helpen. En hij zegt, ja, we hebben nodig om onze gewonden te helpen. Nou, en deze groep dan zegt, Van nee, dit is een ongelovige, willen we niks mee te maken hebben, gevangenis in. Ja, dan kun je gewoon, uh, gewoon niet met ze, met, ze, met, ze, met ze onderhandelen. En die, die, die, die groepering die heet ook de Islamitische Staat. Dus ze gedragen zich ook als een staat. He, dus ze arresteren gewoon mensen, die martelen, die vermoorden ze. En ze, twee weken geleden hadden ze een dokter van een andere groepering opgepakt... gemarteld en geëxecuteerd... En daardoor zijn dus die uh, problemen tussen die groepen uh, ontstaan. Maar dat speelt ook misschien Assad alweer in de kaart. Hè? Want vandaag hebben we dus het bericht dat westerse inlichtingendiensten... met het regime van Assad praten... juist over de aanpak van die extremistische groeperingen. Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk de grote zorg. En niet alleen uh, de zorg van Amerika, maar ook van Saudi-Arabië. Kijk, diezelfde groepering, ik zeg, is staat in Syrië en Irak. Dus hun agenda, die beperkt zich niet tot Syrië alleen... die beperkt zich tot het hele Midden-Oosten... En, en uh, ja, Saudi-Arabië wordt er natuurlijk ontzettend nerveus van. En Amerika haalt daar zijn geld vandaan. Dus Amerika ook. Dus die hebben een andere conglomeraat van rebellen groeperingen. Die proberen ze te steunen met geld en wapens. En weer op te zetten tegen, tegen ISIS. En, uh, ja, en, en dan wordt het dus zo'n grote... Puinhoop, dat inderdaad die in conferentie van Genève uh, weinig hoop, uh, hoop biedt. Maar inderdaad, en dat misschien steeds meer mensen gaan denken... van ja, laten we dan toch maar zaken doen met Assad. Ja, dat is natuurlijk wat je de afgelopen 2,5 jaar steeds meer gezien hebt. In het begin was het uh, dansende mensen op straat en het is geweldig... en die tiran die moet weg en de rebellen, dat zijn, of, en dat zijn geweldige mensen. En langzaam is het beeld gewoon steeds meer gaan verschuiven. Met afgelopen week hier ook in het trouwen een artikel uh, van een jongen... die zei van, ja, moeten we dan toch maar beter... Uh, Assad steunen en ook inlichtingen in mensen van de CIA hebben dat gezegd. Dus het is zowel in de publiek, publieke opinie aan het keren als in, op het politieke niveau. Ja, nou ja, je kunt veel van Assad zeggen natuurlijk. Maar zijn club is minder verdeeld dan de oppositie? Uh, dat zeker. Maar in mijn uh, ogen niet meer, niet meer legitiem. Nee, want dat, dat zal ook. Je, je noemde het heel even kort, al die conferentie in Genève, hè, die volgende week gepland staat. En dat, dat zou een soort. Euh, nou ja, vredesconferentie mag je het geloof ik niet noemen. Het moet, het moet onderhandeld worden over hoe ze de situatie verbeteren. Daar heb je geen enkele visie in. Nee, uh, ten eerste omdat uh, het regime die rebellen eigenlijk ziet als terroristen. Ja, en daar onderhandel je natuurlijk niet mee. Dus die... ook de vraag of welke roeperingen daar zullen verschijnen. Uh, bo bovendien dat. Uh, en, en, en er speelt nog iets, die, die mensen waar ze dus wel mee willen praten... Ja, die vertegenwoordigen die groepen op de grond helemaal niet. Hè. Ik vraag wel eens, van, wat vinden jullie nou van die nationale Syrische coalitie... die de onderhandelingen moet voeren? Nou, allemaal duimen omlaag, dat zijn allemaal criminelen... En zitten in vijf sterrenhotels, maken alleen maar ruzie. Ze doen, uh, ze doen verder helemaal niks, daar wil ik verder niks mee te maken hebben. Dus ja, als je die mensen stuurt, dan heeft het dus geen enkele zin. Ja, dan kunnen ze net zo goed uh, jou sturen. Maar, Jij vertegenwoordigt net zoveel die rebellen als zij. Maar als je nou toch probeert wat constructief uh, te denken. Je zei net van hè, waar, waar is de sleutel, waar is het slot. Nou die deur die is helemaal weg. Toch als je zegt van ja, waar kun je nou beginnen met het vinden van een oplossing. Ja ik denk dat de enige manier omdat de politieke oplossing niet mogelijk is. Een uh, militaire oplossing. En dan toch de rebellen steunen. Want ik geloof niet dat een toekomst met Assad nog, uh, nog mogelijk is. Dat, dat betekent heftig. dat dat wij in moeten vallen in dat land? Wij, het Westen, Amerika. Ja, dat is politiek natuurlijk helemaal niet haalbaar. En uh, daar weet ik zelf ook wel, dat, uh, dat daar geen troepen tussen gaan staan. En het wordt net zo'n net zo fiasco als natuurlijk in Irak. En, Hebben nee, de Amerikanen ook al gezegd? Hè? We gaan absoluut geen, geen, zeker geen grondgroepen. Maar... Nee, nee, en dat, dat vraagt ook uh, verder niemand. Maar ik, uh, ik heb altijd gepoogd uh, of, of gepleit voor, voor toch met wapens uh, bepaalde groepen te steunen. En, en dat zeg ik met pijn in mijn hart, want ik ben, ik ben een pacifist, ja. Alleen... Uh... Daar twijfel ik ook niet aan, oh, Gelukkig. Je ja. zegt dat met zoveel overtuiging. Misschien maar ben je wel aan het veranderen. Dus, uh, ja. ja, alleen ik, ik, ik uh, nog meer ellende, nog vijf jaar dit conflict, dat uh, ja, dat kan ik gewoon uh, zelf ook niet aan. Uh. Ja, maar, maar wat er met jou gebeurt, dat is dus eigenlijk ook ja, bijna symbool voor, voor wat er daar, met, met alle mensen daar gebeurt. Dat, dat iedereen op een gegeven moment denkt, ja... Er is, er is maar één oplossing en dat is dan toch geweld? Ja, ja dat is, uh, dat is uh, de overtuiging wel. Ik, ik praat wel eens met, met van die mensen die dan ook in die omsingelde gebieden wonen. En ja, die zeggen dan van ja, aan de ene kant zijn mensen moe... en het was vroeger allemaal beter en nu hebben we honger... en we hebben alleen maar thuisje waar we moeten eten. Maar ja, vervolgens boeken ze dan weer ergens een kleine overwinning... En dan over, veroveren ze weer een kruispunt En dan is het, nee, nee, de revolutie, de revolutie. Ja, ja en, uh, en ze kunnen ook niet terug, hè? Wat moet je dan? Dus het is eigenlijk, want je zegt, uh, nou die onderhandelingen zullen niets opleveren. En, uh, je zegt militair ingrijpen zou je willen, maar je zegt daarbij, dat is niet reëel, gaat niet gebeuren. Kortom, uitzichtloos. Ja, dat uh, op een moment uh, wel en dat, uh, dat is heel spijtig. En tot die tijd dan toch maar ja geld geven bij de mensen bij wie het dan toch nog maar net terechtkomt. Ja, nogmaals, ik, het uh, ik, is natuurlijk een goed initiatief. En uh, er komt uh, vanuit alle kanten komt er heel veel geld. Ook uit de islamitische gemeenschap in Nederland uh, is veel geld gestuurd. Dus uh, dat, uh, dat jaag ik ook uh, van harte toe. Alleen, uh, ja, zo blijven zo we natuurlijk uh, aan de gang. En dan is het volgend jaar weer. Dan moet we maar afwachten of, of dat geld ook inderdaad wat gaat helpen in, in Syrië. En we zullen ook zeker afwachten wat er uit de conferentie in Genève komt. Voor dit moment, dank. Maarten Segers, Arabist. Radio 1 vandaag. We hadden het er al eerder over uh, het afgelopen uur. Het kabinet wil de gaswinning in Groningen toch daadwerkelijk terug gaan schroeven. We gaan er eens verhaal over halen in Den Haag bij NOS-verslaggever Joost Vullings. Is dat een uh, harde deal nou, uh, Joost? Want het was toch wel een hele moeilijke kwestie? Ja, nou, dat, dat blijft het nog steeds wel een beetje. Kijk, het is zo, het kabinet wil uh, minder gas uit de grond gaan halen. Dat willen ook de regeringsfracties uh, PvdA en VVD. Maar op de vraag, is er echt al een harde deal met harde afspraken? Dat is er nog niet. Uiteindelijk is het toch de vraag van, wanneer gaan we we beginnen uh, met minder gas uit de grond te halen. En ja, hoeveel minder gas of hoeveel gas laten we daar eigenlijk gewoon zitten? Uh, want ja, al het gas wat je niet omhoog haalt, dat kost geld. En ik heb begrepen dat de marge ongeveer is tussen de 600 miljoen à 1,5 miljard euro inkomstenderving voor het Rijk. Dat is de bandbreedte waar nu over wordt gesproken tussen minister Kamp van Economische Zaken en minister Dijsselbloem van Financiën. Maar die twee moeten dus nog een knoop doorhakken. En ergens, rond het midden, rond het miljard, zal het al meestal wel uitkomen, uh, wordt er dan minder uit de grond gehaald. Betekent dit dat het er verder ook... Ja, hoe gaat het dan politiek verder? Want Zijn ze het er allemaal wel over eens? Nou, iedereen... de rest van de Tweede Kamer is het er ook over eens... want er moet minder gas uit de grond gehaald worden. Dus daarover zal weinig politieke discussie ontstaan. Maar er kan natuurlijk wel discussie ontstaan van... ja, laat het kabinet... gaat misschien wel iets minder gas uit de grond halen... maar is dat wel voldoende om die, om die aardbevingen te stoppen? Nou, die discussie zal ongetwijfeld nog komen. En dat heeft dus budgettaire gevolgen. Je hebt minder inkomsten. Ja, en ze hebben met, als het over de begroting gaat natuurlijk wel de toestemming nodig van, van de, de Christenunie D66 en de SGP. Dus die willen daar zeker nog over meepraten. Maar alle drie die partijen willen ook dat er minder gas uit de grond gehaald gaat worden. Ja, dus wat dat, dat betreft moet, moet dat wel goed komen. Dat vindt iedereen. Maar nou hoorden we net een demonstratie in Groningen en daar werd geroepen 40% minder. Nou, ik denk, ik, ik, als ik eens een beetje uitreken wat er per jaar uit de grond komt, geloof ik voor 12, 13 miljard. Als daar stel dat er ongeveer een miljard minder uh, uit de grond wordt gehaald. Dat is natuurlijk niet, dat is niet uh, 40%. Dat is nog geen 30%. Dat is rond, rond de 10%. Dus dat is uh, daar ongeveer zal het op uitkomen als ik zo snel even reken. In die zin zullen die demonstranten hun zin niet krijgen. Uh... Nee, daar ga ik wel van uit. Dat, dat, ik denk dat 30, 40% dat, dat gewoon uh, ja, dat, dat is te veel is en wie weet op de lange termijn, maar zeker niet op korte termijn. Want wat dat betreft, ja, heeft de schatkist, daar zit een gat in. En, uh, ja, en dat is nog lang niet gedicht, dat gat. Dus echt hele, hele grote gebaren zullen er niet gemaakt worden, vrees ik. En wanneer uh, krijgen we en iedereen te horen hoe ver het uh, gaat worden? Nou ja, vrijdag uh, uh, wordt er in de ministerraad over gesproken. Uh, dan, dan kan men eruit komen. Maar minister Kamp heeft ook nog zojuist gezegd dat het wellicht nog een week duurt voordat echt alle details rond zijn. En dan wordt het pas volgende week vrijdag. Joost Vullings in Den Haag, dankjewel. In onze rubriek Alleen Vandaag, deze keer gemaakt door Lisbeth Witteman... het alleengaande Tweede Kamerlid Louis Bontes. Ik word opgehaald door Louis Bontes, Tweede Kamerlid. Het kerstreces is voorbij, de Tweede Kamer is weer begonnen... Um, eerst was Louis Bontes lid van de PVV-fractie en nu alleen verder onder de naam lid Bontes. Was het kerstreces anders dan anders? Ja, zeker. Uh, omdat ja, in het kerstreces kijk je toch ook uh, vooral terug op, het, uh, op hetgeen uh, gebeurd is het afgelopen jaar. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. En ja, er is wel veel gebeurd. Ja, dat maak je geen tweede keer meer mee waarschijnlijk. Nee, we liepen net voorbij de PVV-fractie. Daar kunt u niet meer naar binnen. Nee, nee dat is afgesloten voor mij. Daar moet je een speciaal pasje voor hebben. Wat ik wel had, maar dat is niet meer. En hoe voelt dat dan als u daar langs loopt? Ja, dubbel, dubbel gevoel natuurlijk. Dubbel gevoel. Aan de andere kant ja, heb ik hele mooie momenten daar gekend. En ook mindere momenten. We zijn nu een uh, verdieping hoger. Dat vraagt wel iets meer van de conditie trouwens. Ja, trappen lopen is... Uh, <laughs> dat vraagt wat van de conditie, maar het is goed. Het ja. is goed om trappen te lopen. En, uh, wat dat betreft komt het goed ook uit uh, voor de sport. Oké, okay, we gaan nu uw kamer binnen. Kamerlid uh, Louis Bontes dus staat erop vierde verdieping. Kom binnen, welkom. Nou, ik kom nu een uh, kamertje binnen. Nou, ik zal zeggen... drie bij drie... Ja, 3 bij 3 4 bij 4 Het zal niet veel groter zijn. Het is gewoon een werkkamer. En ik kan hier goed uh, mijn werk doen, en, uh, ja, maar er is geen luxe. Oké, okay, zullen we uw kamers even bekijken? Want dan zie ik hier een schilderij. Um, nou, beschrijft u het maar eens. Nou, dat schilderij is, uh, ja, het is een repro uit de Sixteinse kapel. En dan zie je uh, allerlei uh, engeltjes met een heel uh, lief gezichtje. Maar het heeft wel een dubbele boodschap. Want je ziet uh, een engeltje duwt de uh, anderen met uh, hun hoofd uh, tussen de spijltjes. Een bloempot staat op scherp om naar beneden te gooien, dus ja, wat het eigenlijk zegt van uh, niets is uh, wat, het, uh, wat het lijkt. En past dat schilderij bij u, hangt het hier daarom ook? Door die, ja, de, die boodschap die er uh, vanuit gaat, die spreekt me wel aan, want eigenlijk is dat wel zo. Uh, niets uh, is wat het lijkt, uh, soms lijken dingen veel mooier uh, dan dat ze in werkelijkheid uh, zijn. Ja, dat klopt wel. Lijkt het alsof u alleen bent of bent u het ook echt? Nee, dat, uh, dat lijkt. Ik, ik, ben het, uh, ik ben het niet. Uh, ik, het voelt niet zo. Het is niet uh, dat ik eronder lijd. Natuurlijk, uh, als het net gebeurt, als je een, uh, een breuk hebt met een fractie, met een politieke partij... dan uh, is dat natuurlijk uh, wennen, doet dat uh, evenzeer. Maar uh, ik heb me snel herpakt en inmiddels uh, red ik het gewoon en ik voel me niet alleen. Maar u bent tussen 150 mensen, die horen allemaal ergens bij, behalve u. Ja, ik ben onafhankelijk Kamerlid. Ik hoor nergens uh, bij wat dat betreft. Ja, daar gaan we even kijken, want dat wil ik wel even doen. En uh, daar hangt namelijk nog iets aan de muur. Dat zijn allemaal foto's uh, nou, van u met een hond. Maar ook vooral met een krantenbericht door het vuur voor je baas. Nou, mijn politiehond uh, die, ik toen, uh, die ik toen had, ja, die ging uh, door het vuur voor zijn, uh, voor zijn baas. Dus we hadden oefeningen, bijvoorbeeld met brandende barricades. Daar moest je overheen uh, zien te komen. Dat was ook de praktijk destijds, hè, met grote rellen die er waren in Amsterdam. En dat werd geoefend. En uh, ja, met, uh, met mijn honden ging ik daar uh, doorheen. En die hond uh, die ging voorop. Dus uh, zij aan zij uh, over, uh, over, het, over de barricade. Is dat ook wat u deed met Wilders? Ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen. Wij, wij hadden in een bepaalde periode best goed contact. En uh, ja, ik, ik, ik steunde hem volledig wat dat betreft toen. Ook door het vuur. En welke, welke muziek draait u als u alleen bent? Als ik alleen ben... Uh... Heb ik, en dat geldt ook voor thuis of in de auto uh, Slam FM heb ik opstaan. Dus dat is uh, hele moderne muziek van uh, Jason Derulo tot aan uh, ja, uh, DJ Chesto, uh, al dat soort uh, muziek. Dat, uh, dat heb ik graag, uh, uptempo muziek. Maar het uh, allermooiste nummer wat ik ken, en dat is de hele andere kant op, dat is van uh, Ennio Morricone. En dat is uh, Once Upon a time, uh, time in Amerika. Oké, okay, die, uh, die gaat u nu even opzoeken, begrijp ik, op ik de computer. Wil, ik wil hem eventjes voor u uh, opzoeken, als u dat uh, leuk vindt. Wat doet deze muziek dan met u? Nou, hier, dit vind ik emotionele muziek. Dit, dit uh, spreekt je gevoel uh, aan. Maar dan moet je ook vooral de film gezien hebben. Dan zeg het nog meer. Want Wat, wat, wat, wat, weer, wat geeft het weer, de film plus de muziek? Uh, dat geeft weer, het, uh, het verhaal gaat over uh, een paar jongens die gaan uh, in de jaren twintig vanuit uh, Europa emigreren ze naar uh, de VS, naar Amerika, komen in New York terecht en dan, uh, ja, dan vormen ze een jeugdbende. En uh, dat groeit zich, uh, dat die jeugdbende groeit uit tot een, uh, een maffia-organisatie. Maar daarin wordt hoogverraad uh, gepleegd en dat is een heel ingewikkeld verhaal, maar dat is een, uh, het is wel heel aangrijpend. Uh, twee gezworen vrienden. Ja, die uh, blijkt toch de een de ander vergaderd te hebben. En dat is echt een, een schitterend verhaal dit. En dan in combinatie die film, in combinatie met de muziek, maak het uh, subliem. We gaan naar de plenaire zaal, zoals dat gedaan wordt. De grootste vergaderzaal in de Tweede Kamer. Omdat daar zo het vraaghoutje is. En dan ga ik eventjes uh, kijken wat de vragen zijn. Luisteren naar, uh, naar de inbreng. We zijn hier uh, bij de patatbaling. Hier krioelen journalisten en kamerleden door elkaar. Komen journalisten nog wel naar u toe? Ja hoor, zeker. Er komen journalisten naar me toe. zijn nog steeds geïnteresseerd. Ook hoe het met me gaat. Maar ook om uh, mijn inbreng. Dus wat dat betreft uh, nog steeds interesse. Het is lastiger om alleen wat te bereiken. Dat is, uh, dat is duidelijk. Ik ben nu bezig met uh, de partneralimentatie. Ik wil dat uh, verkorten van uh, 12 naar 5 jaar. Maar ja, dat is moeilijk om daar een meerderheid voor te krijgen als je eenmansfractie bent. Dus je moet meerdere schouders eronder zetten. Ik weet ook niet of dat gaat lukken. Maar qua status, als je het echt over de status hebt, ben ik gewoon een van de Kamerleden. Voor de rest ook. Het is niet mijn heilige doel om een politieke partij op te richten. Die doorgaat in de toekomst, maar je weet het nooit. Kan niks uitsluiten. Dat... Alleen vandaag was dat. Uh, u hoorde het nieuwe alleengaande leven van het onafhankelijke Kamerlid Louis Bontes... in de bijdrage van onze verslaggever Lisbeth Witteman. En u moet blijven luisteren, want we gaan het uh, hebben over dingen... waarvan ik weet dat ze u interesseren. Namelijk A, over auto's, autonieuws met Carlo Brands, zo direct. En we gaan het hebben over... Vakantie. Wat is fijner om aan te denken dan uh, aan vakantie op dit moment? Hoe stressvol is bijvoorbeeld het kiezen van een vakantiebestemming met het hele gezin? Nou, <laughs> discussies. Kunnen we nu beginnen? Ja. een nieuw geluid. Laten we eens kijken hoe het daar klinkt. Zullen we dan maar of moeten we het nog, ons nog even inhouden? Ik ben er zelf, moet ik zeggen, nog niet helemaal uh, klaar voor. En hebt u daar zelf een idee over hoe dat dan wel zou kunnen? De ochtend. Vreemd. De spanningen zijn natuurlijk wel wat toegenomen de laatste tijd. Goede gesprekken en klusjes en puur platonisch. Het is best een vreemde gewaarwording, denk ik, of niet? Met Guilene Plag en Jurgen van der Berg. Een nieuw jaar en een nieuw programma. We zijn er iedere dag van 9 tot 12. Het nieuws heeft een nieuw geluid. Op Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten.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 Vriendenfabriek.nl, de ontmoetingssite voor 40PLUS. Wil jij erop uit, maar weet je niet met wie? Ga naar vriendenfabriek.nl en maak nu gratis een profiel aan. Vriendenfabriek.nl, maakt ontmoeten makkelijk. Ik was al eerder in Rome geweest, maar wat ik nu allemaal gezien en gehoord heb... ongelooflijk. Komt ook door die schat van een reisleider, die wist zoveel te vertellen...